1 uur. met het nrs Journaal. De gemeente Tilburg komt volgende week met een voorstel voor schadevergoeding aan tientallen mensen die ziek zijn geworden door een werkloosheidsproject. In dat project werden werklozen ingezet om bij NS-dochterbedrijf NetTrain oude treinstellen te schuren. Ze kwamen daarbij in aanraking met het giftige Chrome 6. Een onafhankelijke onderzoekscommissie concludeert vandaag dat er grote fouten zijn gemaakt. NetTrain vertelde de gemeente Tilburg niet dat er 6 op de treinen zat... en de gemeente controleerde het werk niet goed. De winst van Shell is vorig jaar bijna verdubbeld... naar ruim 23 miljard dollar, dankzij hogere olie- en gasprijzen. Beleggers reageren blij verrast. Het aandeel Shell opende 3 procent hoger. Bij Unilever is de winst vorig jaar met ruim de helft gestegen... naar bijna 10 miljard euro... Dankzij de lange, hete Europese zomer is er veel ijs verkocht. Ook in Azië groeide Unilever flink, vooral in India. Door de gladheid zijn op een afrit van de A12 bij Zoetermeer... vanochtend ruim 20 auto's op elkaar gebotst. Zeker twee mensen moesten naar het ziekenhuis. Ook op andere plekken in het land waren gladheidsongelukken... vooral in Utrecht en in de kop van Noord-Holland. Op de A2 in Limburg stond vanmorgen een file... van zo'n 20 kilometer door het winterweer. Striptekenaar Jan Kruijs krijgt zijn eigen museum in Orvelte in Drenthe. De tekenaar die twee jaar geleden overleed... is vooral bekend van zijn strip Jan Jans en de Kinderen. Al in 2008 waren er plannen voor een Jan Kruijs museum... maar er werd toen geen goede plek gevonden en er was te weinig geld. Het is de bedoeling dat het museum in Orvelte in mei opengaat. Het weer vanmiddag blijft het bijna overal droog... en komt soms de zon tevoorschijn. Het wordt hooguit 4 graden. Komende nacht vanuit het zuiden opnieuw sneeuw. Overdag dan bijna overal droog. Morgen vroeg sneeuwt het nog in het noorden... en het wordt morgen ongeveer 2 tot 4 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging voor het verkeer op de N242... van Middenmeer naar Alkmaar...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 Een unieke ervaring. Dat doen we met z'n allen voor een wereld waarin niemand meer doodgaat aan kanker. Doe 6 juni mee met Alpdu6. Ga naar opgevenisgeenoptie.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. En natuurlijk nog de gewone televisie. Ik zie goede programma's. Laatst zag ik een programma. En dat ging over mensen die met hun vieze kwaaltjes niet naar de dokter durven. en dat op tv komen vertellen. Kijk, dan, dan, dan zijn we lekker mee. Dan, dan zie je zo'n zo, zo, zo vrouw met een uit de hand gelopen syphilis. En, en, en de dokter mag het niet zien, maar heel Nederland mag even in de doos roeren. En de hele straat zegt: kijk, de kut van Thea op tv, de kut van Thea. Hoe weet jij dat dan? Ja, die zwammen, die ken ik man, die zwammen. Dat wijf heeft gof, dan mijn vrat en dan kan ik hem bouwen en ploppen. Oh nee, jongen. Dan zit oh. Je ziet mannen met niet meer weg te hakken, reetketel, steen. Of prostaatproblemen. Ja, hoe, koek, springen of huppelen. Ik krijg die druppel niet van de knuppel. Weet je dat zo, man? Ja, u zat al even te wachten. want Hij wordt toch nog wel grof? Maak je geen zorgen hoor. Maar die hele Nederlandse televisieman, iedereen is toch debiel. Ik ken echt volwassen mensen die kijken serieus naar de voice of Holland. ik ben geloof ik de enige Nederlander die nooit kijkt. Ik ga met mijn rug naar de tv zitten, ik zit tegen mijn vrouw, "Dat wordt, dan draai ik me wel om. Ha, ik zag laatst ook weer zo'n soort programma. Dan gaat er een of andere debiel, die gaat op een stip staan en die kan er ook geen fuck van. En dan komt Gordon vertellen dat hij niet kan zingen. Kijk, dan vind ik het leuk worden. Als Gordon je gaat vertellen dat je niet kan zingen. En dan is zo'n programma klaar en dan begint er een afvalprogramma. Heeft u dat wel eens gezien? Zo'n afvalprogramma van die, van die zonsverduisterende brokken mensenvlees. Zo'n 341 kilo met de geweldige tekst. Ja, een beetje uit de hand gelopen. Dat mag je wel zeggen, ja. Dat mag je wel zeggen, ja. Ja, altijd mijn, al mijn snacken. Ik ben heel aan het snacken. Ik ben er heel depressief van geworden. Ik ben nog een keer voor de trein gegaan, maar die kregen me 20 kilo af. Dat, dat soort dingen. Ja, maar ik vind het zo zielig dat ze het een afvalprogramma noemen. Dat vind ik zo zielig. Dus dat ze die mensen gewoon afval noemen, dat vind ik zo zielig. En dan is het programma klaar en dan begint er een kookprogramma. Dat vind ik dan wel weer gaaf. En wat ik helemaal leuk vind, dat is dan diep in de nacht. dat je de, de TV aanzet. en dat je dan van die getatoetakelde heksen ziet. en die zeggen dan dat je ze moet bellen omdat je daar heel geil van wordt. Nou, ik bellen. En na anderhalf uur denk ik, nou, het kan toch niet altijd aan T-Mobile liggen, hè? Vanocht, vanochtend was ik heel vroeg wakker. Ik zet de TV aan. zie je opeens allemaal bejaarden die staan. En dat was te zien. Onder leiding van Olga, commandant, dan allemaal. En een deel steunt op zijn stoel, en de rest steunt op zijn kous. Dat, dat, dat. Ik vind dat dan zo zielig. Bejaarden, doe dat nou niet, dat dit, hè? Ik bedoel, we stoppen jullie toch niet voor niks in van die kleine kamertjes? We komen toch niet voor niks nooit meer langs? Dit is leuk op Oudejaarsavond, als je dat nog wel weet. Hè?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 Zelfs de zendmasten? Wow, oh, wow, wow. En, uh, Goedemiddag uh, en welkom bij het uh, tweede uur van ja, uh, Lust En we beginnen goed. Ik hou helemaal niet van camera, hè? Nee? En, uh, nee, nee? Nee, nee, nee. Je staat anders te schaten, en, dat, dat moet ik, moet ik wel <lacht> bekennen... Mijn koptelefoon staat een beetje te hard, denk ik zo. Oh. Uh, want ik kon mezelf piepen. Ja. Maar uh, het zou niet de cent mag zijn. Maar um, ik moest wel lachen. Ik moest vreselijk lachen, want hij heeft met heel veel dingen zo verschrikkelijk gelijk. Zo verschrikkelijk gelijk. Prachtig. Mooi had hij het uitspreken. Was je doof of zo in de keuken? Ik hoor mezelf dubbel. Ja, nee, maar we stonden net in de keuken ja. en ik wilde het gewoon, ieder, ieder woord wilde ik kunnen horen. Dus vandaar. Nee, dat snap ik al, want deze ja. was wel echt heel grappig. Ja. Toen je hem in het begin af wilde spelen, toen luisterden we hem voor. Ik dacht van, nou dat kan echt niet op die uh, middagradio. Tuurlijk wel. We doen het gewoon. De kinderen zitten op school. Ja, ja de kinderen zitten op school. Hé, hey, maar Dolly, even ja. over uh, Joep gesproken. Hè? Ja. Uh, daar heb ik ook nog een andere vraag aan je. Ja. En, um, maar Joep is een van de eerste artiesten geweest... Die in theater de krocht heeft opgetreden. Dat begreep ik, ja, dat heb ik nooit geweten... Nee, ik hoop ja. niet totdat dat ik uh, van de week een kopje koffie uh, met uh, Henk en Theo aan het uh, drinken was ja. en uh, opeens hoorde ik dat dat ze een krantartikel hadden gevonden met dat daar toen nog maar drie mensen in de zaal zaten het is toch wat hè ja dan stijgen wij toch eigenlijk boven Joep Uiken uit hè weet je nog dat wij een theatervoorstelling deden toen hadden we de oh, ja. dertig ja. Ja, ik heb er wel eens ook honderd gehad over. hoor ik oh, heb er ook honderd gehad is het begin ja. nee nee nee nee zeker niet in het begin en, uh, maar ja wel uh, ik, ik vind het uh, wel wel een leuk nieuwtje ja, Dat is zeker leuk om te horen. Dat hij hier toch uh, een beetje ook zijn, zijn aftrap van zijn ja. carrière heeft gedaan. Uh, die niet mis te verstaan is natuurlijk, die carrière. Want uh, mijn god, hij trekt echt volle zalen. Dat kan ik nog steeds niet zeggen. Maar uh, ja, een, een waanzinnig goede cabaretier. Waanzinnig goed. In zeker mijn weten. ogen. Zeker ja. Weten. Ja, hey Dol, ja. wat is uh, jouw uh, favoriete tv-programma op de televisie? Uh, de Slimste Mens. En, en uh, de Engelse versie van First Dates. Oké. Okay. Ja, dat wil ik alle twee niet missen. En de Nederlandse versie vind je niks aan? Vind ik afschuwelijk. Ik, ik, ik, ik, het interesseert me echt werkelijk niks... hoe mensen van 18, 19 jaar... Uh, daar een beetje naar elkaar aan zitten te kijken. Ik vind juist die Engelse versie... met die doorleefde types... en al die extravagante types... en ja, dat vind ik geweldig. Ja. Nou, ik, die... vind, uh, ik vind het programma, uh, ik weet even niet hoe die heet in het Nederlands... maar dat was die naakte datingprogramma. Oh, ja, ja, dat, ja. Dat vind ik ja. vreselijk. Lieve ja, van Lexmond dus moeten ze in een kooi opsluiten en, uh, en uh, ver weg doen... en niet meer op de Nederlandse televisie. Ja. En, maar ook gewoon, weet je, er zijn, wel hele, er zijn ook hele mooie vrouwen op de wereld. Ja. En zet die dan in die hokjes. Ja, ja. Die en, en, en, en, zitten daar waarschijnlijk niet op te wachten om in zo'n hokje te gaan staan. Nee, nee. En het, het leukste televisieprogramma op dit moment vind ik toch uh, eigenlijk heel weinig. Want ik vind dat er heel slechte televisie wordt gemaakt. Net als wat Joep zegt. Maar ik vind het wel leuk om toch nog even gewoon naar. Uh, ik vind Judas bijvoorbeeld een heel erg leuke serie op, de, op RTL 4. Een hele goede serie, maar er is ook weer van alles om te doen. Hè? Ja. Omdat er natuurlijk, die man die staat nog terecht. En uh, hij, hij, hij moet het nog schuldig bevonden worden. Terwijl in die serie wordt gewoon verteld wat hij gedaan heeft. En daar is hij nog steeds niet voor veroordeeld. Dus daar is heel veel om te doen. Kan dit? Is dit grensoverschrijdend? Ja, ik, uh, ja. ik weet het niet. Nee, we gaan het zien. allemaal meemaken. En, ja. uh, en, en de toekomst. Ja, de toekomst, wat is staan leuke series op, op de planning, vind ik toch, uh, ben ik heel erg benieuwd naar de nieuwe baantje. Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar ja, ik vind dat er de laatste tijd, wat dat betreft... wel heel veel goede Nederlandse series geweest zijn. En dat ja. dat echt naar een, no een hoger niveau uh, wordt geteeld. Ja, dat komt toch door, ja. door die mol. Blijkbaar wel. Ik weet niet wie dat is, wie erachter zit, achter die series. We gaan naar het plaatje luisteren. We zitten weer... Het we duurt maar weer we te lang, hè? He? Ja, het duurt te lang. Nee, nee, niet, ga nee, niet meer. Nee, nee, nee, oh, nee, zeggen. Veldhuis en Kemper. Ik wou dat het jou was. Hier oh, op Zand Dat is toevallig. Ik wou dat het jou was. Ik ook nog jou. Ja, maar ik wou dat jou was. Of een uh, CD voor jou, of CD voor mij. Oh ja, ja die hadden wel kunnen draaien. Ja, ja. Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin. Ze noemen mij wel meer dan eens hun hartsvriendin. Ik ben altijd maar het broertje.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 de jury was en bijna nog steeds light ja. ja. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on Off my city off my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone I got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 in store love is the drug and i need to score You know. Oh, can't you see Love the, the drug for me Ja joh, als je camera's had, Dolly. Hoe bedoel je als je camera's de de hangen camera's, hoor. Ja, maar echt op mijn gezicht gericht. Ja, ja. De mensen die uh, af zijn gestemd en meeluisteren en vooral kijken... via zfm-live.nl, die hebben net mee kunnen maken... hoe uh, de heer van Buringen zichzelf bijna knock-out heeft geslagen... met een studio-microfoon. Met de microfoon patch was ja. het. Ja, aan. We luisterden net naar Roxy Music. En waarom luisterden we naar Roxy Music? We, het was in het rubriekje van Artiest in het Licht. En het ging hier om Phil Manzanera. Die geboren is als Philip Jeffrey Target Adams. In Londen op 31 januari 1951. En dan begrijpt u het al meteen. Hij zat in de rubriek Artiest in het Licht. Omdat hij jarig is vandaag. Hij is een Brits gitarist en producent... en dus bekend door zijn bijdrage aan de band Roxy Music... of zijn rol daarin. Hij speelde van 1971 tot 1983 in die band... en vervolgens opnieuw vanaf 2001. Ook was hij producer van het album On an Island van David Gilmour. En daarvoor hebben we geluisterd naar Justin Timberlake... want ook hij is jarig vandaag... Uh, hij is geboren als Justin Randall Timberlake... en geboren in Memphis in 1981 op 31 januari. Hij is een Amerikaanse singer-songwriter en acteur. In de jaren 90 werd hij bekend als lid van de boyband NSYNC... en in 2002 bracht hij zijn eerste solo-album Justified uit. Als acteur had hij rollen in diverse films... waaronder bijvoorbeeld in de social Network and in time. Ja, hij is uh, door bepaalde incidenten en door allerlei andere projecten ook beroemd geworden. Zoals bijvoorbeeld in 2004 had hij een incidentje bij de Super Bowl-incident. Uh, uh, of tenminste, de Super Bowl, de 38ste. Met, uh, uh, hoe heet ze ook weer? Mevrouw Jackson? Janet Jackson. Uh, daar trok hij per ongeluk aan haar kleding... waardoor haar uh, rechterborst werd onthuld. Ja, dat was eigenlijk de Superbowl. Ja? Ja. En uh, er is ook een spuugincident geweest in juni 2007. heeft hij van het dak van een hotel in Zweden... een aantal jonge fans bespuugd. Um, maar goed, hij is ook bekend geworden als acteur, zoals ik net zei. En uh, hij heeft ook een kledinglijn sinds 2005... onder de naam William Rost... En hij heeft restaurants. Hij Dat is mede-eigenaar van Chi, een restaurantclub in Los Angeles. En ook in Destino's in New York heeft hij geïnvesteerd. En hij heeft sinds kort ook een uh, restaurant in New York. Um, even kijken, hoe heet hij? Oh, oh, Timberlakes. Haha. Ja, nou en uh, in 2007 richtte Timberlake zijn eigen muzieklabel op. Tenman Records. En de Nederlandse zanger Esmee, eh, of de zangeres Esme Dendlers... is de eerste artiest die bij het, het label heeft getekend. Nou, tot zover de artiesten in het licht. En uh, ik denk dat het tijd is of voor een muziekje nog even... Ja, muziek dat, even dat en dan ik gaan we rechtdoor naar het nieuws. Goed zo. Verkeerde. Zfm Zandvoort, met Dolly Tempirik. Ja, en dan voegt nu een herhaling van het half 1 regionale nieuws. Er is namelijk geen nieuws bijgekomen. Ja. Een 39-jarige Roemeen is in Roemenië aangehouden... voor poging tot verkrachting van een vrouw in Zandvoort. De vrouw deed in juni 2018 aangifte... en ze verklaarde dat ze s'nachts was belaagd door een man... die haar met geweld probeerde te verkrachten... De man ging er vandoor toen de vrouw zich verweerde en ze raakte gewond. De vrouw is na het voorval onderzocht en het DNA dat daarbij werd gevonden kwam voor in de internationale databank. De verdachte werd internationaal gesignaleerd en halverwege januari aangehouden in Roemenië. De man is naar Nederland overgebracht en zit momenteel nog steeds vast. Gisteren, 30 januari, is het markante beeld... de oude man op de bank van beeldhouwer Kees Verkade... na lange afwezigheid teruggeplaatst op het vernieuwde van Venemaplein. Echter, hij is een kwartslag gedraaid... en kijkt niet langer uit over de zee, maar naar het zuiden. Bovendien staat het beeld niet langer op het plein, maar op de trap eronder. Tot ongenoegen van enkele passanten die van mening zijn dat de kijkrichting juist karakteristiek is voor het beeld. Ook Hilly Jansen van het Zandvoorts Museum is onaangenaam verrast... en vertelt dat dit niet de bedoeling was. Afgesproken is dat het in zijn oorspronkelijke zetting... zou worden teruggebracht. Zij gaat ermee aan de slag en wordt dus vervolgd. De Rotary Club Zandvoort houdt komende maandag... een open avond in het Wapen van Zandvoort... Belangstellenden kunnen dan vrijblijvend kennis maken met deze serviceclub. Door dingen te organiseren genereert de Rotary geld voor goede doelen... en vaak zijn dat lokale doelen. En u hoeft tegenwoordig niet meer door een lid of leden voorgedragen te worden. Tijdens de openavond kunt u in gesprek gaan met de aanwezige leden... en van hen horen hoe goed het voelt om lid van de RCZ te zijn. Ter plaatse kunt u zich hiervoor aanmelden. De Rotary Club Zandvoort zoekt met name dynamische en zo mogelijk jonge leden. Wilt u meer weten en wilt u zelf meer betekenen voor onze maatschappij... gaat u dan komende maandag 4 februari vrijblijvend kennis maken... met de Rotary Club Zandvoort in het Wapen van Zandvoort. En de inloop is vanaf 8 uur s avonds. Alle stichtingen en verenigingen in de gemeente Zandvoort worden door het Oranje Fonds uitgenodigd om mee te doen met de Oranje Fonds Collecte 2019. Hiermee kunnen zij niet alleen de eigen bekken, maar ook een groot verschil maken voor Nederlanders die in een sociaal isolement zitten of dreigen te komen. Denk bijvoorbeeld aan voedselbanken, projecten die eenzaamheid onder ouderen tegengaan... Of die ervoor zorgen dat kinderen met een beperking mee kunnen doen in de maatschappij. Het is de vijfde keer dat het Oranje Fonds deze landelijke collecteweek organiseert. En alle kosten van de collecte, de organisatie en het materiaal bijvoorbeeld, zijn voor rekening van het Oranje Fonds. Tot zover het regionale nieuws. En dan gaan we nu over naar het weer. Meer. Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, na een nacht met wat lichte en veel smeltende sneeuw wordt het op deze donderdag droog met vanuit het zuiden geregeld zon. De wind wordt zuid en later zuidoost en is zwak tot matig van kracht en de temperatuur stijgt naar 3 graden. Vanavond en de komende nacht is het weer bewolkt... en in de loop van de nacht trekt er een gebied met sneeuw over de regio naar het noorden. De temperatuur daalt naar waarde net onder nul. Als we dan naar morgen gaan kijken, dan starten we bewolkt met nog wat sneeuw... en al vrij snel wordt het droog en in de middag klaart het op. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar een graad of vijf... en alle sneeuw zal weer verdwijnen. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak tot hooguit matig van kracht. Dan was dit het weerbericht volgens weerman Rico Schreuder. Liedje van de Zuidkick. Ja, ja. Simon en Gary uh, Oh, Nick, Nick en Simon? Nee, nee, nee. Simon en Carfunkel waren dit met Why Don't You Write Me. Heerlijk. heerlijk. Ja, lekker nummer, hè? Zeker ja, weten. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus ja uh, Ja, lekker. Uh, we zijn lekker nog bezig hier in de we En nog wel het laatste kwartiertje van Zandvoort luncht. En zometeen hebben we ons uh, eigen Bart hier uh, zitten natuurlijk met de uh, Matchbox. Jazeker. Maar uh, eerst nog een plaatje. En we hebben zometeen nog een gedicht. Ja, van uh, Maaike de Wit, die uh, gaan we nog laten luisteren. Want ze, is, ze kon vandaag helaas niet uh, zelf in de studio aanwezig zijn. Maar heel attent heeft ze ons wel een audiobestandje gestuurd... waarin ze haar gedicht voorleest. Dus dat gaan we straks aan u laten horen. hier bij Zandvoort luncht op ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. En uh, wij uh, hebben natuurlijk het... Uh, ja, het... Uh... Ja, die wil ik niet. Maar uh, het uh, gedicht uh, klaarstaan, hè, Dolly? Jazeker, ja, want u weet het, hè. Uh, het is de Week van de Poëzie. En uh, de bibliotheek Kennemerland heeft een wedstrijd georganiseerd. En uh, inmiddels zijn daar de finalisten van bekend. Zes finalisten... En die uh, worden beoordeeld door de jury. En die bestaat uit Adam Mol, Theo uh, Chinsu en Mike Warners. Gisteren hebben we geluisterd naar het uh, gedicht van Joke Peters... en die van Henk-Jan Zij staan, uh, al, uh, hun beide gedichten met foto, want dat <kuggen> was ook een vereiste. Je moest ook een foto inleveren samen met het gedicht zijn momenteel te zien en te lezen op uh, kanaal 40 van Ziggo... op de kabelkrant van ZFM. En vandaag hebben we al geluisterd... naar het gedicht van Marieke Hoekema-Wijnbeek. En rest ons nog te luisteren naar het gedicht van Maaike Wit. Zij doet ook mee in de competitie, is ook een van de finalisten. En uh, als het goed is, ze, ze kon hier vandaag helaas niet zelf aanwezig zijn... maar ze heeft een audiobestand ingeleverd... En daar gaan we nu naar luisteren. Schatkaart. Steeds trager weer kaatsen golven tegen dichtbij je kusten. In onbekende plaatsen komt het zonlicht tot rusten. Door verre sterren verlicht houdt de nacht haar wacht. De kustlijn verdwijnt uit zicht. De tijd is tot stilstand gebracht. Vogels staan aan de waterkant. Onder hun vleugelschaduw... Verborgen in het zilte zand ligt de schatkaart naar het nu. Uh, dat was hem. Dat was hem. Maaike Wit, we gaan uh, horen. Ja, ja uh, ik vind dat, dat, die applaus ik krijg iedereen, dus zij ja, je ook. Ja, zij ook zeker, of ze er wel of niet is. Nee, mooi gedicht ook weer. Je staat toch versteld van hoeveel uh, geweldige dichters er zijn. Ehm... Um, Morgen gaan we luisteren, of nee, morgen, morgen zijn we er niet, sorry hoor. Maandag 4 februari gaan we nog luisteren naar het gedicht van Harry van Deursen en van Pascal van Buren. En dan woensdag 6 februari is de prijsuitreiking en de bekendmaking van de Dichter bij Zee competitie. Ja, en dan is de competitie afgelopen en dan is dan die donderdag erop, hè Dolly, is eigenlijk uh, de, de laatste dag van de week van de poëzie. Ja. En dan beloof ik ook iets leuks. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Dolly, jij bent de liefste vrouw in mijn leven. Oh nee, dat, dat is een week toch? later. Oh. oh, dat is een week later, ja. 14 februari, ja. Nou, ja, ja. ja. ja. We gaan, uh, Wie gaat dat tegen mij zeggen dan? Dat uh, weet ik niet, nee? maar uh, ah. misschien Koor? Kor <laughs> kijkt even heel bedenkelijk hebben nou Hij over. denkt ik vind het hartstikke nou, Cor, lief Maar Cor we hadden het over het dier van de week Ja. Oh. <laughs> met Salman hier op CFM Zandvoort. En uh, vergeet het niet, zet het in uw agenda. In ieder geval uh, 10, 10, 10, 10 februari is het zover onze open dag op ZFM Zandvoort en wilt u daar nou meer informatie over hebben? Dat kan hè op www.zfmzandvoort.nl of onze Zandvoort uh, Zfm Zandvoort app. Het is allemaal te vinden op Facebook, overal een. Uh, het heeft natuurlijk ook afgelopen of vandaag in de Zandvoortse Courant gestaan. Dus uh, we draaien nog even een plaatje en dan gaan we dit uh, programma afsluiten. Jazeker. Ja, heb je nog wat moois bij oh. je? Zullen we gaan oh, dansen. Ja, uh, oh, yeah, ja. Nee. Yeah, yeah. Wat een lekker swingend nummertje was dit. En uh, Dolly en ik hebben heerlijk Zandvoorts gedanst. En, uh, dat Wou uh, ik dit zeggen, eindelijk een keer niet Zandvoorts dansen. Eindelijk een keer normaal dansen. <laughs> ja. God, zie Mickey. Ja. <laughs> We zijn alweer nou aan het einde gekomen van deze, van deze uitzending van Zandvoorts Lunch. Ja. Het was uh, weer een gezellige uitzending. Zeker, er was weer veel te doen hè? en veel te vertellen. Veel, veel te, te beleven. Deel. We hadden nog zo'n uur door kunnen gaan. Ja, makkelijk. Maar ja, goed. We gaan nu het stokje overdragen aan Bart van der Meer. En die heeft weer een prachtige playlist meegenomen. En buiten de playlist om, weer een koffer vol met informatie... over alles en iedereen. Want hij is werkelijk waar een wandelende muziek wat dat betreft Hij heeft zoveel te vertellen. Nee, maar het is echt de moeite waard om naar te luisteren. Zeker, zeker. En daarna komt natuurlijk Hans Wassenaar weer... Van 4 tot 6, van 6 tot 8 hebben we weer een jong Zandvoort... met Thomas de Jong en zijn vrienden. Met allemaal, ja, waanzinnige goede nieuwe muziek. En Hans die is dan meer van de informatie in en rondom Zandvoort. En natuurlijk om 8 uur weer een spetterende aflevering van Alternative FM. Nou, dat uh, is een bomvol programma hier op uh, CFM Zandvoort. En vergeet onze Facebookpagina niet te liken... want daar komt vanaf het weekend een uh, hele leuke actie uh, op. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Dolly, jij weer bedankt voor de uitzending. Ja, graag gedaan. En jij bedankt voor het schuiven met de knopjes, hè? Ja, niet alleen schuiven met het de knopjes. En vertellen van ook, de grapjes. Ook draaien aan knopjes. Oh, draaien? Week. dan zijn wij er weer samen, maar vanaf maandag is er weer Zandvoort lunch hier op CFM Zandvoort. Bye bye, tot gauw, dag,